Volgens het RIVM zijn er in de eerste golf 50.000 gezonde levensjaren verloren gegaan. Komt doordat mensen eerder ziek worden, omdat ze bij de eerste klachten niet naar de huisarts zijn gegaan. En veel behandelingen werden uitgesteld. Het gebeurde in april en nu gaan we opnieuw die kant op, zei premier Rutte in zijn tv-toespraak. De realiteit is dat inmiddels meer dan een miljoen reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Het zal helemaal overkomen als je op een behandeling zit te wachten. De realiteit is dat de mensen in de ziekenhuizen en verpleeghuizen alweer drie maanden op hun tandvlees lopen. De rek is er echt uit. Mede daarom zijn we dus opnieuw in lockdown. De komende vijf weken is zowat alles dicht. Bij ons is hij net ingegaan. In Frankrijk is de lockdown vandaag juist weer voorbij. Zes weken duurde het, weken waarin veel jongeren hun familie niet wilden missen... ...zegt correspondent Frank Genoud. Veel 18 tot 24-jarige studenten gingen terug bij hun ouders wonen. Maar thuis was het niet altijd gezellig meer. De Franse klimaat tijdens de eerste lockdown vonden mensen het nog leuk om met het hele gezin thuis te zitten. Het was iets nieuws, iets gezelligs. Maar toen ze tijdens de tweede lockdown opnieuw samen in huis zaten... ...vonden ze het al een stuk minder leuk. Vier op de tien Fransen had last van stress... ...en ruim een derde had zelfs depressieve gevoelens tijdens... Tijdens de laatste lockdown. De Fransen mogen nu weer naar buiten en reizen met kerst naar de familie. Er geldt nog wel een avondklok. In Argentinië is het gisteren twee minuten lang compleet donker geweest. Midden op de dag schoof de maan tussen de zon en de aarde en was er een totale zonsverduistering. Veel liefhebbers hadden zich buiten verzameld om het te zien. Het was alsof er een gat in de hemel zat, zegt deze astronoom bij de BBC. When I saw it, it, it was like Put a hole in like in, of of in Chili baalden veel mensen. Ook daar was het donker, maar door het slechte weer was er eigenlijk niks te zien. Het weer af en toe regen, in Nederland dan hè. Vanmiddag in het westen nog wat zon, graadje of tien. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N197 van Heemskerk naar Beverwijk.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het en jij beleeft het sneeuw, sneeuw. Warmte. warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met men nu in Zandvoortse zaken. Zo dames en heren, daar zijn we weer. Goedemorgen, want uh, de Show gaat beginnen. De mannen zijn net binnen. Het is spannend en spanning een sensatie. Tino Stuy is er ook. Pot voor drie dubbeltjes, wat een gedoe allemaal. Eens kijken of hier wat uit kan komen, dames en heren. Ja hoor, ja, ja, ja, ja. ja. Goedemorgen Stu. Goedemorgen Jaap. Ja, ook goed. En daar zie je ze ook. Wat gezellig. Wat dachten allemaal? We komen lekker laat vandaag. Ja, we zijn er. Alleen geldt het voor mij even niet. Jongens, het is een feestelijke dag, want mijn grote vriend uh, Frank Paardenkoper is vandaag jarig. Goedemorgen. Met een fantastische uh, leeftijd van uh, 66 en ja, ja. Uh, Frank, wij kennen elkaar al nu 55 jaar, heb ik uh, ongeveer, ongeveer ja. 56 jaar, maar Zo kan maar, een jaartje ja. tussen zitten. Ja. Ik heb er een klein presentje voor je. Nou, uh, hey. En ik wilde dat uh, toch uh, even online uh, laten uh, weten. Uh, en uh, nou, ik zou zeggen, pak het uit. Heb je het zelf ingepakt? Ja, ik uit. heb het zelf ingepakt. Ik heb het zelf het is ingepakt. Ik van het aan van hè jongens. het zelf ingepakt. Ik Kijk het zelf het gaat. Ja, ja, en er zitten nee. allemaal foto's in. De webcam hangt er, hè? Dus de webcam hangt er. Hangt de daar. webcam hangt er. Dus als jij. Uh, daar, daar. Ja. daar ja. Dus Niet dus. je broek ja? uittrekken. Nee, <laughs> nee. maar als je die. Als je dat, nee. No morning today. <laughs> Maar het leuke van het boek is, er staan alleen maar foto's van ons samen in. Geweldig. Ja. Oh. Ja, maar... Je hebt hem zelf ook thuis ja, ja. En je kunt ja. twee en, laten enorm, maken, hè? Enorm gewaardeerd. Weet ik, Frank. Enorm gewaardeerd. Weet ik. Maar jongens, het mooiste en, uh... cadeautje voor Frank is er natuurlijk. Dat, is, dat zijn dochter Darcy. Welkom, Darcy. Maar ja, welkom, Darcy. Hey. En Darcy hey, is hij niet zomaar. He Darcy? Nee, helemaal uit uh, Portugal. Helemaal uit Portugal. Je woont ja. in Portugal, hè? Ja, klopt. En uh, je hebt daar een B&B? Uh, ja, klopt. En uh, ja, je wil even wat Nederlanders en wat, uh, wat Zandvoorters naar Portugal uh, uh, lokken. Ja. ja. Stap in de auto. Maar ja. vertel eens, wat, wat, wat, wat kunnen we daar verwachten waar jij zit? Nou, volgend voorjaar gaan we weer open in 2021. En uh, ja, we zitten in Ericeira in Portugal. Uh, 30 minuutjes ten noorden van Lissabon, ten noordwesten aan de kust. En uh, ja, Ericeira staat bekend om het golfsurfen. Mm -hmm. En er zijn hele goede golven. En uh, dus veel surfers gaan erheen, of mensen die willen leren surfen. En je kan heel goed mountainbiken, dus uh, dat doen veel van onze gasten ook. Dus, dus ja, het is een plek voor actieve mensen. Ja, voor de leeftijd uh, van ons. Ik zou het zeggen, ben jullie proefereen. En ook ja, mensen die, <laughs> <laughs> die niet van actieve vakantie houden, die gaan er vooral heen voor, ja, voor rust en voor, uh, voor mooie stranden. En, Inderdaad, er, is, uh, er wordt veel wijn gemaakt. Dus als je van wijn kijk, maakt, zit je kijk. ook op de juiste plek. Oeh. Frank, moet er, er, er snel heen. Ja. Ja. <laughs> hey Darcy, en, uh, waar waar vlieg, vlieg je dan? Lissabon? Ja, dan vlieg je naar Lissabon. Een Ja, en dan, ben je, en dan... Met, uh, ben je er met een half uurtje. Oké, okay. ja, met, met de auto kan je natuurlijk ook. Hoe lang ben je dan onderweg? Ja, ja, ja wel meer dan 24 uur. Oké, okay, maar dan maak je ja. een lekker stopje. Ja, onderweg, ja. Toch? Jij bent nu met de auto gekomen, toch? Ja, ik ben nu met de auto gekomen. Wordt het ver? Uh, ja, het was wel ver. Ja, we hebben het twee keer gedaan. Frank en ik. Ja, Wil je of drie keer. Wil je Wil je alleen uh, een andere, andere beleving als je zomers met de auto gaat. Of des winters. <lacht> oh, dat is... Uh, Heb je nou ja. toch weer in je in je <lacht> <lacht> Gersen Gerse rubberhandschoentjes gaan. Ja, rubberhandschoentjes. Ja, ja, ja, ze zijn kapot. Nee, hey, geweldig. Goed. Hey, ja. En hoe is het... Even nog... Een familie van mij heeft ook midden in Portugal, uh, vlakbij het plaatsje... Uh, een huisje. Uh, maar hoe is de temperatuur daar gedurende? Je hebt een lang seizoen, of niet? Vanaf ja, op, op april terug, tot... Ja, april tot eind oktober meestal. Oké. Okay. En waar wij zitten, uh, loopt een koude golfstroom in de oceaan. Dus het is de, de zee heeft best veel invloed op het weer. Dus het is niet altijd uh, mega warm, Maar uh, het, is, het is eigenlijk wel heel vaak zonnig. Service mijn uh, goed aan, hè? Dat, ja, we, dat ja. zijn geen jankers. Ja. Jongens, zullen we, nee, we straks even doorpraten? <laughs> ja, en dan doen we ook even het WWW. En dan doen we het even het WWW en dan doen we even... Het WWW. En, en, en, en, jij mag, jij mag en, het doen, doen ja. Om een beetje de zomersfeer te krijgen, jongens. <laughs> hè? Going loco in uh, Albivera? Nee? <laughs> e Eritrea. <laughs> ja, echt <laughs> Eritrea. Goedemorgen. Uh, ZFM. in Al dames en heren. Goedemorgen, zetten we hem kort over tien reeds. En uh, nou, we zitten hier hartstikke gezellig. En Darcy is er hier, uh, de, de, de dochter van uh, Frank, om te vertellen over, uh, over, over haar BB uh, in, uh, in, uh, in Portugal. En we zijn natuurlijk best benieuwd uh, wat je daar allemaal kan doen. Je, je, je vertelde al, je kan daar uh, enorm uh, surfen. Ja. En hoe doe je dat? De hoogste golf van de wereld, ook trouwens, toch? Echt waar? In de buurt. Echt waar? Hè? Ja. Ja. Niet voor de Hoger dan hier? <laughs> ik hoor nog geen uh, e-mailadres. Of een, uh, een www.boa.boa. Heb je een www.boa.boa? Ja, Heb je een Ja, zeker. zeker. Ja, ja, de naam van het guesthouse is Ola Onda. Ola Onda. Ja. En wat betekent dat? Uh, het betekent Hallo Golf in het uh, Portugees. Ah. Ja. Of betekent in het Portugees blij dat ik het zand voor <laughs> Komt allen. Ola Onda. Ola Onda, dames en heren. Ja. ja. Oh ja. Erik Seyra zit daar. Ja, ja. ja, als, ja. als we nog veertien keer Ola Onda noemen, <laughs> krijgen we dan een zak pepernootjes? Nee, waarschijnlijk krijg je dan het komstrijfzaam van de media Oh, nek. dat is sowieso goed. <laughs> hey, maar mis je Zandvoort niet? Nee, niet echt. <laughs> nou, dat is duidelijk. Nee, ik mis natuurlijk wel mijn ouders en mijn vrienden. Maar ik vind het in Portugal heel erg leuk. We hebben het heel erg naar ons zin. En, uh... en je kan natuurlijk naar ZFM luisteren op uh, dinsdag. Ja, ja. Morgen. Doe ja. je dat ook? Ja, ja, ja. Echt waar? Ja, oh, <laughs> online. Online? <laughs> ja, ja zo, zie, zo zie je maar. Gewoon over de grens, hè, Tino. Dat had jij nooit verwacht. Zwitserland. Zwitserland. Zwitserland wordt geluisterd. Ja, ja. Huisen, ja. Huizen, Noord-Holland. Huizen, Noord-Holland. Heb je een passie nodig tegenwoordig voor Huizen, ja. Ja. ja, zeker. Hm. Ja. Mag je op jou, niet hè, zondag? Ja, nee. Nee, ja nee, <laughs> uh, uiteindelijk gaat het maar om één ding, jongens. Dat is vrolijkheid. En daar uh, moeten we nu uh, wel heel erg uh, ons best doen... om daar achteraan te jagen. Ah, nee, man. De oh, sorry. Hoezo niet? Hoezo niet? Wat? Ja. Gewoon, ik wil dan wel even weten... Uh, nou ja, waarom? volgens we... mij is bij mij mijn fles altijd half vol. Ja, half, en ja, inderdaad. Wat er allemaal dan, we gaan het er weer niet over hebben... maar wat er allemaal is, verschrikkelijk. Maar weet je wat het leuke is? Als je fles half vol is... Dan is die ook half leeg en dan kan je nieuw openmaken. Ja, precies. <gülhé> en er wordt wel flink gedronken. Er, er wordt flink, flink gedronken, denk ik. Moest ik moest gisteren even een slagroomspuitje halen bij de... Oh. In de halve straat? Nee, ik ga de naam niet zijn. Akkoord. En uh, zo'n weggooien is een slagroomspuitje. Blokker? Kan een tijd, blokker? Ik ga daar niks over zien. Waar ik boven woon? Waar woon oh, jij ja, boven, ja. In de die, die winkel. Die winkel. <slacht> maar uh, er stond gewoon een rij. Maar een rij van ding. ik heb nooit zoveel mensen in de blokker Wat gezien. ben je aan het doen? Nee, niks. Oh. Hm. maar goed dus dus, dat, dat is natuurlijk wat er allemaal zich afspeelt dat mensen riepen je mag kom niet naar Utrecht kom niet naar uh, mijn zoon die woont in Amsterdam en die wilde even nog wat kerkendoosjes kopen Die is meteen teruggegaan. Dus ik heb nog nooit zoveel mensen gezien niet normaal hè ja, ja, niet normaal goed, het, dus ja maar goed als het allemaal, als dingen uitlekken dan weet je, want, weet je wij wisten gisteren morgen al dat het eraan zat te komen ja. iedereen stapte nog even in de auto Precies. om, uh, om, om wc-papier te halen stop er nou een keertje mee ja, joh. Zet ja, ja, een stomme idioot Hey Darcy, maar in, in Portugal, uh, in, in Elizeira... Uh, is het daar ook zo druk? Um, nee, niet zo druk als hier. Nee? nee? nee, nee. Er, zijn, uh, ja, er wonen daar gewoon mensen. Het is bij Lissabon natuurlijk. Uh, en er zijn, er zijn wat toeristen. Niet zoveel als normaal. Maar um, nee, het is niet zo druk als hier. Uh, nee. Randstad, maar Portugal is een tijd lang maar. eigenlijk niet zo aan de hand geweest. Er ook een tijdje. Het, ging, het ging heel ja, lang ging goed. goed. Ja, ja. Het ging best goed. En ze hebben in het voorjaar een strenge lockdown gehad ook. En daarna ging het eigenlijk heel goed. De hele zomer ging goed. En nu stijgen de gevallen daar ook weer en hebben ze. Wat, wat, ja, ja, ja. Overal. Ja. Nu hebben ze wat strengere regels over het reizen tussen gemeentes, maar de horeca is gewoon nou. open. De, rest, ja, de restaurants en de winkels zijn gewoon open. Dus, Frank daar moeten we naartoe. Ja, ja. jij zijn ja. Ja. Ik welke, welke auto's zijn nog? Wat wil je? Toch niet? Die wat? hele grote auto van Frank in ieder geval, hè? Waar je, nou ja, financieel technisch sla <laughs> je nog niet eens een gek figuur als je er LPG in zet. Is dat zo? En die krijg je niet meer zoveel. Dus ik heb ja. in deze koets geen LPG, maar. Uh, en het is milieuvriendelijker brandstof ook. Dat is altijd miskend hoor, helaas. Ja, nee, maar brandstof. ik heb het over gewoon. Ja, van, ja. Ja. Ben je nou stiekem met je auto? Diep met, met je autotip begonnen al. Nee, nee, nee. nee maar ik, ik vroeg het me af. Ik denk van. Uh, uh, Zuipt een nou, Amerikaan dan enorm veel benzine? dat, ja. dat is ja, altijd. Ja. Ja. Ik weet nog, uh, ik had ooit een uh, Ford uh, LTD, wagon met het laminaat aan de zijkanten. Ja. Sorry. Uit uh, 76 En daar was ik toen 2250 gulden benzine kwijt. Mm. In de maand. Ja. voor de rit uh, naar Portugal en oh. terug. Dus uh, <laughs> ja, lust er wel een bakje. Ja, die... Mijn vriend Stuy zegt dan altijd... je hebt waarschijnlijk voor 6.000 uh, gulden plezier gehad. Ja. Dus je zit altijd in de plus. Je, je, je zit in de plus. Je zit in plus. 4.000 de... euro gelachen. Ja. ja, Maar dat is een beetje het verhaal. Ik had ja. een Mustang ooit... Uh, Ford Mustang uit 65, zoals je weet, die groene. Die liep 1 op 4... Ja. Dat was echt niet normaal naar Hilfsm uh, de hele week. Dat was, dat was een dingetje. Ja, ben ik Twee maanden lang ben ik naar Hilfsm gereden, heen en weer. Dat was, maar ik had gelukkig een hele goede onkostenvergoeding. Dat kon net uit of net niet. En daarna heb ik hem toch op gast gezet. Dat was een stuk... Uh, bah. Ja, I'm in love with my car. Ja. En, uh, hey, ja hebben we ja, die jongen. alweer gehad? Uh, die hebben we okay, toch ja, al, al gehad? Ja, ja. ja daar over we dan mee. Ik ja, ja, bedoel dus uh, mee. even op met, met uh, Zit ik in het verkeerde veld te scrollen, jongen? Ja. ja. Het kan het kan het het toch een wel gebeuren? He. Het kan toch wel ja. gebeuren? Oh, dit is, dit is ook zomers. Dans je even mee? Natuurlijk. Ja, op je verjaardag. Hoe oud ben je geworden, Frank? 66 heet. Mooie leeftijd, joh. En mijn konijntje heeft dus de taart Of, de Paula of wel. Hoe heet Die heeft hem gemaakt vandaag. Dus zeggen jullie maar wanneer die door kan? Nou, van mij. Uh... Mag ja. nu wel. Ja? Maar is het is alleen een TKW, of niet? Ja, niet door. Nou, uh, oh. die TKW is toch hier uh, gearriveerd? Of zie ik het verkeerd? Maar goed. Wat is dit, Ger? Ah, het is gewoon iets uh, van muziek. Iets, iets, iets onduidelijks, in ieder geval. Precies. Uh. Is die er, uh, hij is er al. Ja, was, uh, ja we hadden die herrie uh, even opstaan. Dan zat dat, dat, uh, ik, dus dat ik, ze ja, gewoon ergens dat achter verstopt of wat dan ook. Dat was Move Like Jagger van Maroon mm. 5, maar een hele andere mix. En dan heb ik het al helemaal gehad met die Heel onzin. Maar. Dus ik dacht van, weet je wat we doen? We pakken even een soort van uh, Marvin Gaye tussendoor. Want die zal uh, ja. het lekker in de uh, jij, mag, jij mag het uh, meer een deel doen. Want ik uh, ben onderweg ergens een USB-stick verloren. En nu uh, gaat een van ons gaat alweer de deur uit. Omdat hij zijn telefoon weer ergens... Uh, vergeten is. Maar die heeft hij geloof ik nu weer uh, gevonden, zie ik. Ja, dus, uh, maar jongens, het zijn, van, ja, het die zijn van die dagen dat je denkt van, nou... Pff. Jongens, er staan witte muizen voor de deur. Ik weet niet of je auto geparkeerd is hier, maar... Ik heb geen eens een auto bij me. Nee, maar Frank wel. Paatje, Hallo! Wil jij een bekeuring op je verjaardag? De witte muizen zijn er! De witte muizen staan er. <laughs> die kennen we nog van vroeger. De witte muizen? De Witte Muizen? Ja, dat is illegale radio. Illegale jong was dat, uh, De Witte Muizen die lopen hier door de straat heen, maar Frank. Dus ik, uh, je moet even opletten ja, met het uh, autootje. Uh, ja. Oké. Okay. Ik heb net even. Uh, oh, waar moet ik dan. Uh, dat dan is, nou, is een verhaal toe te voegen. Trouwens, dan moet je even complimenteren met de one daar, Frank. Ja, heb jij hem zelf ja, gemaakt? Dan je er so, ah. Ja, dat moet ik eigenlijk. Ah. Ik ga even één hapje ploegen. Heerlijk. Ja. ja. Dan moet ik, uh, hmm. Is iets anders als die. Dat is iets anders dan die worteltaart uh, van vorige week. Ook, maar dan moet ik ook weer aansluiten op wat Frank vorige week heeft uh, gezegd over die anekdote die hij heeft meegemaakt bij Molly met Tom, uh, Tom Wiersma. Ja. Die brood moest. Ja, meneer, oh, oh. ik ben geen konijn als ik een worteltaart uh, moet hebben. Dus. Uh. Net, net, net. Erg lekker. Nee, water, ging over water? Nee, ging over brood. Broodin. Je hebt het niet goed op zitten oh, ja, Nee, hij nee, ja, ging over een brood. brood. Ben ben een geen vogel. vogel. En elk vogeltje zingt zoals die gebekt is, natuurlijk. Zeker. Ja, we dan nog, En dan hebben we nog een vreemde vogel. Dat ja, we natuurlijk ook. Mmm. Hij is werkelijk lekker. Is fijn. Heerlijk. Ja, wanneer ben je weerjaar? Okay. Volgend jaar. <laughs> <laughs> en uh, wat wil je later worden, Frank? 67. <laughs> ja, ja. Ja. ja, dat was... Uh, die zo was zo'n dag? Uh, je ja. was van Jansen. Ja. Die toen zei, ze vragen nooit aan een kind... Uh, wat die ze vraag altijd oh, aan een kind wat hij later ja. wil worden, nooit ja. wat hij is. Zoiets, is nooit wat wil jij later is. worden? Ja. Uh, Zij vonds Jansen vragen altijd aan een kind wat hij later wil worden. Ze vragen ja. nooit aan een kind wat hij ja. is. Ja. Dat is een hele goede, ja. Dat is een klassieke ja. ja. ja. roof. Ja. Ja. Ja. Meerdere malen ja. gehoord. Helemaal ja. andermaal heet hij voorstelling, geloof ik. Dus maar uh, ja. begrijp ze dat er dus. Uh, Controleurs rondlopen. Ja, er liep net een, er liep vier van die mensen met zo'n uh, bankpasjes ja, aan. Maar ik weet niet of ze komen, parkeer komen. Maar ik heb gewoon mijn auto net geparkeerd. Dus die ja. heb keurig betaald. En keurig maar maak. wat staat die meter eigenlijk? Waar moet je betalen? Of heb jij zo'n uh, iPhone betaald? Ja, sorry, het spijt me, oude boemer. Maar ik, heb, uh, ik, ik ben elektronisch <lacht> aan het betalen. <lacht> ja, dat ja, ja, gaat jij naar naar naar die kaartjes er liggen bij jou waarschijnlijk 140 van die vergeelde, gekrulde papieren nou, kaartjes Ja, ik ben er sinds niet al te lange tijd achter dat ik mijn bankpasje tegen zo'n ding kan houden. En dan zegt hij: uh, Plaat kaart. En dan moet je een half uur wachten. En dan zegt hij: Verwijder kaart. En dan is het: uh, U heeft betaald. En dan moet je nog drie kwartier wachten. En dan komt er een bonnetje uit. Wat je ook kunt doen, Frank, is gewoon op je telefoon een appje downloaden. Dan druk je op één knopje. En dan ben je gewoon geparkeerd. Klaar. Maar dan wat dan als eindtijd. je vergeet om dat met de derde. Begintijd, eindtijd. En hij waarschuwt je ook nog tien minuten voor het afgelopen Ja, Maar dat kost een, leuk. Maar dat kost geld. Okay. Dat kost een kwartje. Kost een kwartje. Ja. ja. Mm. Nou goed, maar je weet dat het een bekeuring kost, hè? Ja, ja, ja. Dus dat heb je ja die zitten dan nu waarschijnlijk... Hey, Jongens, hebben jullie het, het... keiharde nieuws uit Letland gehoord? Nee. nee. God, domme, dus Wordt er mischot? nog meer bomen gekapt voor de biomassa? Nee nee nee, nee, nee, nee. Dat is weer een typisch gevalletje van... Uh, ja, had het niet willen missen. De Kaleman stilt halve kaas, uh, man doet met kippen, wordt geplet of vallend gesteente. Ja, Dit is de kop. Uh, trio ontvoert kalkoen naar dierentuin en giet vogel vol Wodka om verjaardag te vieren. Kijk, zo in een feestje dus hier uh, aan het Trio ontvoert kalkoen naar dierentuin en giet vogel vol Wodka om verjaardag te vieren. Wat ja. voor feestje is dat? Wat voor verjaardag is dat? Ja. Had die journalist enorm gedronken? Nee, maar deze, deze mannen. Drie letten, wat let je? Die waren dus gewoon niet aan de dierentuin ingegaan. Die hebben een kalkoen meegenomen. Om zware waarschijnlijk al aan het drinken. Hebben wat kalkoen in het beest gegooid. En, uh, en ja, het zijn vervolgens opgepakt. Kalkoen is veiliger wel thuisgebracht, uh, overigens. Die had het inlast last van een kater, volgens uh, de eigenaar. Oké, okay, maar hij had niet van die witte. <truimertje> hij had niet van die witte papieren krantjes om zijn pootjes. Hij had <truimertje> nog wel gered. Ja, hij oh. hij ligt niet, niet met een appeltje in bek in het overtje nu, hoor. Hé oh, oké. Okay. Hey, jongens even wat anders? Ja. Dat is nou, dus wel belangrijk, da, Dat probleem. was wat, hè, met die, met, met die, met die, met die Grand Prix afgelopen. Nou, je begint erover, maar ik heb Hans ook meteen onder de telefoon zitten. Dus het is ah, ja, dus, dus half elf. Dus Kijk, ik bedoel, ja, dat is dus een heel mooi bruggetje. Is Hans niet nou, heel nou, druk geweest om een kalkoen dronken te voeren? Hans? Nou, volg me, mee, hoor, volg me. Mee. Hey, Frank, gefeliciteerd, jongen. Mooi! Dankjewel, jaar, Hans. Mooi, Dankjewel. Ik ben een mooi jaar meer geworden in 1954. Ja? Ik je, ik ben er zelf ook in geboren. Kijk, dat is een fijn jaar. Ja, dat zijn niet dezelfde leeftijd. Heel goed. Lekker taartje heb je daar. Ik zit te kijken heel de vierde Ja, balken. kijk, daar staat hij. Hé, Wim, ik heb <laughs> ik een oh, een oh, stukje <laughs> daar. Maar je zit ja, bij de Warrior nu, of... Uh, Wat zeg je? Zit je bij de, de firma Warrior, strijder? Voor je, ja, ja, ja. ja. Nee, ja ik heb ook niet van Frank gekocht, maar ik weet nog niet wat hij mee gaat doen. wat nee, nee, <laughs> een, een prachtig boek ingekregen. Zijn er ook foto's in van, van het van het Mannacor, of niet? Nee nee nee nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, Dit is een, uh, dit is een, een boek, zeg maar, persoonlijk boek van, van de warme knapen. De wakkere knapen. De <laughs> nou, die foto's dat zijn ze ook nog gelukkig op een 66. Hans, kijk ja. Hans. Ja. Hans, die foto's ja. zijn allemaal vernietigd door de jelly net <laughs> Ja, dat waren mooie tijden. Ik heb uh, niet al te lang geleden in deze uitzending nog kont met een D gedaan van het feit dat jij toen ter tijd uh, staand achter Jeroen Reumerman hem overeind moest houden. Heb ik, uh, heb ik maar zijn jasje vastgehouden? Dus? Ja, ja dat jasje moest eerst worden dichtgeknoopt. Er zaten gelukkig nog twee knoopjes aan het colbertje. Anders had je hem van achteren kunnen vasthouden. Als jasje was, was hij er alsnog uitgekletterd op het podium. Nou ja. Maar dat is allemaal net goed gegaan. En, uh, mooie, uh, mooie tijden. 38 jaar geleden. nou, nou, nou, Hans, nu ik je toch aan de telefoon heb, jij deelde ja. van de week iets, iets bijzonders, uh, namelijk over Paolo Rossi. Ja, ja klopt. Ja, ja. Ja. Die uh, Italiaanse voetballer die is overleden. Ja, een, een uh, fenomeen. En zeker in Italië, want hij maakte zes doelpunten tijdens het wereldkampioenschap in 1982. Oh, zo. En uh, ja, zes doelpunten drie tegen, tegen Brazilië. En dan ben je natuurlijk. Uh, een fenomeen meteen in je eigen land, dat is duidelijk. Nou ja goed, ik werkte toen bij het Algemeen Dagblad en toen, uh, meestal heb je dan uh, zo'n zes, zeven weken van tevoren... ...een vergadering over wat gaan we doen met uh, Kerst, wat gaan we doen met de oud en nieuw. En ik stelde voor om een uh, uh, in interview te doen met uh, Paolo Rossi. Nou, niemand uh, van al die uh, gasten die straks zijn vinger op, uh, ja kun jij dat niet doen. Nou, ze wisten natuurlijk allemaal dat uh, Paolo Rossi geen, geen woord, geen woord, echt geen woord Engels sprak... Uh, dus en mijn Italiaans was toen ook niet zo best. Dus uh, ja, ik, nou ja, goed, ik naar Turijn. En ik woonde toen op de hoge weg bij, uh, bij een familie Cartesan. Ah uh, oh ja, Michel Cartesan. Een, een Italiaan, ja, Cartesan en uh, een Italiaan. Dus ik dacht, nou weet je, wat doe ik, uh, ik, ik, ik? Ik stel een paar vragen op en dat laat ik uh, door uh, Cartesan vertalen. Dus ik uh, ging met een blaadje met al vragen in het Italiaans, ging ik daarheen. En uh, nou ja, goed, ik kreeg een uh, kwartiertje met hem en. Uh, uh, hij lulde uh, me door over die, met al die vragen, om antwoorden en uh, ik opnemen en uh, dat bandje is later uit. Dat heb ik helemaal uitgetypt met die korte korte zand. En zo kwam het verhaal tot stand. Maar goed, dat was toch best een aardige pagina dat die, deed die destijds. Maar nou, uh, Rossi is nooit een echte, echte wereldster geworden, hè, want hij, uh, uh, niet, hij heeft niet buiten Italië gevoelbald. Kijk, Maradona maakte Napoli kampioen, uh, Cruyff maakte Barcelona kampioen. En ja, daar ben je internationaal ook wel, wel iemand. Nou, ja, hij is uh, afgelopen, uh, ik denk twee dagen geleden of een dag geleden begraven. In Vicenza. En uh, uh, het vervelende is dat tijdens die begrafenis er nog ingebroken in zijn huis. Een horloge weg en alles. En, uh, dus hij is uh, uh, yeah, heel vervelend uh, hoe dat allemaal gegaan is. Maar goed, uh, Paolo Rossi is niet meer. Wie hmm. wel is, uh, is natuurlijk, uh, mag verstappen. Het was, ja, uh, yeah. was een prachtige race. Nou ja, prachtige race. Het was niet. Nee, maar ze optocht. Het is een prachtige optocht. Ja, we gaan ja. ja, een, optocht, is een <laughs> optocht. Maar goed, dat gebeurt ook veel met uh, Hamilton als hij aan de leiding rijdt. Ja, ja. Dat Vinden is... wij het ook waardeloos, waardeloze race? Ja, maar goed, uh, Max Verstappen reed wel heel erg goed, jongens. Let daarop. Want uh, hij maakte rondjes van uh, zeg even 48. Nou, het leek wel een schaatsen want nou. uh, hij was 30 ronden lang, was hij binnen 2 tiende seconden. ...van de snelste tijd die hij al in de, in de tweede of derde ronde zette. Bizar, hè? Ja, dat was gewoon een klinische race, dat zei uh, ja. Honor, uh, uh, Zit, er <historie> Zit er autopilot in zijn wagen? <lacht> nou ja, nee, maar, <hijne> hij, nee, dat is wel grappig, want nu zie <kwijnt> je dat dashboard... ...en daar rechts onderin zie je precies hoeveel tiende van een seconde hij afzit... ...van zijn snelste ronde. Dus hij weet precies hoe, wat hij moet rijden, en... Uh, nou ja, het, het was gewoon een klinische race voor hem. Ja, dus stond, vol, volgens mij stond Gerard Kemkers uh, denk ik ook ergens langs de baan... met uh, twee ja, vingers steeds naar beneden. Ja, het lijkt het, het, het, het wel een schaatsen. <laughs> <Ja. maar, laughs> Rondjes van uh, 38 allemaal, hè. Ja. Nou ja. Goed, uh, en, uh, en, en, en als het even iets sneller moest, dan deed hij dat ook, hè. Want op twee momenten kreeg Bottas te horen van... Uh, geef, hem ga, geef gas en doe het doe Nou ja, uh, die twee ronden daarna, dat was uh, verstappen gewoon... drie tiende seconden sneller. En, dus hij, hij reageerde echt overal op. Hij heeft echt een hele goede race gereden. En uh, hij heeft zijn tiende zegen gehad, hè. We, hij heeft er nu meer dan Bottas. Dat is natuurlijk ook uh, uh, knap. 10 tegenover negen van bottas. En, ja. Maar hij, ja, hij heeft wel gezegd meteen dat die overwinning niet zoveel zegt voor volgend jaar. Hè. Dat is wel heel, heel goed van hem. Hm. Want dat zegt, dat zegt natuurlijk ook helemaal niks, want. Uh... Dat is een aardige afsluiting, en, uh, maar je moet maar afwachten wat het volgend jaar wordt, hè. Uh, mooie, mooie derde plaats ook voor McLaren in het uh, constructeurskampioenschap. En het verschil, uh, ze zijn derde geworden. En het verschil of je nu derde of vijfde wordt, is 20 miljoen euro. Dus ze waren wat dat betreft wel heel erg blij. En ik denk dat McLaren volgend jaar ook nog wel doorgaat. Ze hebben net een investering uh, gekregen van uh, 200 miljoen uh, euro. En Vettel. En dat Amerikaanse investeringenmaatschappij, dus het gaat op zich wel goed. Maar nou, Point komt er ook aan hè met die, met die stroom natuurlijk, uh, hm. daar zit ook uh, zat geld. Maar die eerstalart is nu toch genoeg uh, Hans? Ik bedoel, uh, dat budget van 200 miljoen, er is toch een rand aan dat budget gesteld nu toch? Weet, weet ik, ja nou, nou, niet voor de ontwikkeling van die Niet auto's. Voor, de, voor het personeel in de fabriek net het personeel om... drama. Ja. maar ja god, je hebt heb gewoon, wat zal het zijn, 500, 600 miljoen nodig om uh, een beetje een auto op de baan te krijgen hè? En uh, dat geld moeten we natuurlijk wel hebben. Ja, ook, uh, kosten van de en uh, noem maar op, uh, dat soort zaken. Uh, nou goed, over drie maanden begint het nieuwe seizoen alweer. Uh, 23 races. Boudig interessant voor natuurlijk op uh, 5 september. Een paar nieuwe namen krijgen we volgend jaar. Ik wil er één uit, uh, uitpikken, dat is uh, Yuki Tsunoda. Huh? Eindelijk weer de Japannen. Bij Alfa Tauri komt hij voor uh, onze vriend uh, Kfiat. En uh, het is de eerste uh, Japaner weer sinds zeven jaar. En wie was de laatste, Ger? Sa weet je dat? Satu Sato. Sato, no, Sato. Ta Takuma Sato volgens ja. mij. Nee, nee, nee, hier was het niet. een Ko Yoshi, heel goed. Hallo heel oh, Tino. Uh, Kobayashi, want het is koud. Goed zo Tino. Ja, 64.000 euro. Ik heb er gewoon een winterjasje. Koop een jassie. GELACH <laughs> <laughs> <laughs> Kof jassie. Mocht, uh, GER, of niet? Wat zeg je? Doe je dat net op of niet? Nee, nee, nee. nee. Dat is ook nog uit de tijd van Babangida. Ja. Hey, hey, nee, Tino, Tino heeft dat uh, uh, uh, gewoon naar zijn hoofd gedaan. Hey, en, uh, best, die, best knap. Hé uh, hey Hans, en die, uh, die Mazapin, die oude, oude Mitoor, die is IDO. Mazapin. Maar het is toch dus die, die, die, die, die... Die Rus. Die, die, die Rus die, die een filmpje had gemaakt... die een juffrouw ja, op de achterbak van de auto zat te betasten. Ja, Ja, de ja nou, dan moet we maar afwachten op wat dat wordt. Want dat uh, is ook een, een merkbare gozer. Maar hij, uh, hij zal uh, de moorders van de Formule 1 wel leren. Hij moet geen rare dingen doen. Net zoals bijvoorbeeld uh, Promis, Die moet geen rare dingen doen. natuurlijk. Dus nee, nee, nee, nee, nee. En uh, nou, goed, uh, die uh, Kobayashi reed in, in, in 2012 nog even het podium op. Met een uh, zauber... En toen zat hij in het tien trouwens met Sergio Perez. Hm. Dat is ook wel, wel grappig. Hm. En uh, nou ja, Perez hopen we, uh, tenminste hopen we, uh, die zal misschien toch wel... Nou, We de... weten nog steeds wie het laatste stoeltje bij nee, Red Bull krijgt, hè? Ja, waarschijnlijk ja, toch... Uh, hoe heet het, hoor? Albon? Nee, Perez. Perez. Oh. Ja. ja, ik, hoor, ik hoorde, ik hoorde geruchten dat uh, toch uh, Perez het wordt en dat... Uh, uh, Albon uh, reservecoureur wordt. Ja, jong, ja, zit, het, ja, ja inderdaad, de Mexicaan, inderdaad. Die, Mexi die, die, die, die slimste dracht, die Mexicaanse man. Ja, natuurlijk. Oh, ja, we zouden het uh, in ieder geval voor uh, de kerst Heel slim. Maken, dus de komende dagen wel, uh, wel uh, loskomen. Maar goed, uh, Quincy Promis hebben we natuurlijk ook gehad. Uh, Hopelijk gedoe, buiten het veld. Hè, in het voetbal. Ja, de steekpartij met zijn neef. En uh, nou ja, goed, laten we daar maar niet over oordelen. Want uh, nou. hij zou eerst nog veroordeeld moeten worden. Nou jongens, dat was het wel een beetje wat de sport betreft. En uh, ik wens jullie nog een hele fijne uitzending. Helemaal goed, Hans. Dankjewel. De man staat Die ziet er goed uit. Ja, hij is top hoor. Ja, dat is een fijne man. Echt waar. Darcy ja, heeft zich uitgesloofd om dit tot een, een, een ongekend succes te krijgen. Absoluut. Ja, je, je bent alleen je dochter vergeven, Frank. Dat is een russie-gentaard. Ach, je neemt later wel. Je later. Oké, okay, jongen, heel veel succes. En, uh, uh, maak er nog een mooie uitzending van. Dank je. Doei. Doei. Hoi. Dag. The days are okay. I watch the TV in the afternoon. If I get lonely The sound of other voices Are the rooms near to me? And I'd offend The operator She tells the time it's good for her life There's always radio For a dime I can talk to God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 Zo, dat was, uh, dat was in de winter, heet het uh, vrolijke mopje. En uh, daarom draaide ik het, omdat het winter is. Hé, Frank? <laughs> en dat is het G. Dat zeg ik. Alhoewel, we voorlopig nog uh, temperatuurtechnisch uh, niet mogen klagen. Nee, het valt er erg mee. De strandstoelen mag je wel weer Vorige buiten week, gaan zetten, ja. denk ik. Uh, ja, ja, de afgelopen week was het even rond het vriespunt En het Gisteren was gewoon 8, 19, 12, 41, 41. En nu uh, uh, ook. Een hoopvol gestemd, want morgen hebben ze beloofd dat het droog is. Dat komt maar nacht. wel goed uit. Een paar nachtjes pekel al zijn weggeregen. Ja, dus wat ga je dan doen? Morgen even die kleine jongen uitlaten. Welke? Deze die je nu voor de deur leidt, nou. Dan Wissel ik hem om met een buikje die staat in. Oh, ik, ik denk kom dat we morgen even die kleine jongen uitlaten denk dat die. Je... <laughs> Ik denk, ik, ja, ik, ja, ik denk dat hij ja, iets open gaat of wat wat dan ook jij als iemand zegt ga van die kleine jongen ja dan, nou, dan hij gaat dan hij gaat naar, de, naar, de, naar de kleine kamer denk ik ja, wanneer wakker, wanneer, of naar wat kleine boebewakker. ja boebewakker, precies of iets uh, zeggen van ik ga even naar mijn eigen gepinkel luisteren ja, of wat ja, dan, dan ook dus wat ja daar denk ik dan aan maar goed staan of zitten bij mij is het zitten beste man dus een keer toch staan of zitten nee is gewoon standaard zitten staan of zitten niet ik, ik doe ik alles moet, Ik moest. het? Ik laat Tino dat verhaal Ik moest. Vroeger ja. moest ik uh, badgast ophalen op oh, zo, ja. Dus er kwamen allemaal Duitse mensen. Uh, uh, koffertjes tillen, ik kreeg een beetje tip. En dan zat er een mevrouw. En ik ben de naam kwijt, maar daar kom ik vast wel weer op. Die zat er met zo'n schort aan en van die klompen bij de toiletten. Die raadde mevrouw. dan had je ja. dus twee, ja. twee, uh, uh, twee of drie toiletten: een dames toilet, een herentoilet, maar je had een heren. en een heren toiletpot. Ah. Dus dan was het 25 cent om een urinoir, dus je moest even plassen. Ja. Hmm. Nummer één. Of je moest boobuwakka doen en dan moest je 25 <lacht> cent betalen. Het <lacht> ja, moest... dubbeltje erop. Ja, dubbeltje ja. erop. Maar die vrouw die zat er maar van die geiten wilde sokken, van die klomp aan. Ik mocht ernaast zitten een tafeltje met zo'n schoteltje met erop. En dan kwamen de mensen ja. aanlopen. Maar dat waren allerlei soorten mensen. Maar dat was dus ook, en dat kwam ik zo ook nooit vergeten, er kwam een meneer, een bankdirecteur <lacht> met zo'n callos leren koffertje, keurig, hand Italiaans gemaakt pak. Ik zie hem nog aankomen lopen. Ja. En die komt aanlopen. Ze zei altijd hetzelfde tegen, tegen, tegen die mensen. Kijk zij is alleen maar staan of zitten. Nou ja, <laughs> moest, ik, moest ik zo hard lachen met andere woorden. En dan keek je en dan staat zo'n hele keurige man. Bankdirecteur. <laughs> uh, zitten mevrouw. Ja. Ja. Wist je dat hij een kleine boe wakker ging? Ja. toch heel gênant? En dit dan met dan wel weer 7 over de camping lopen. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, dat zitten. Ja, <laughs> ja, dan ja. moest je dan, zitten mevrouw. Nou, ja. nou, ik, ik, ik, ik doe alles standaard zittend. Ja, ja. Ik, ik ben ook een zittende plat. Nee, maar, ja, ja. Het is nee. beter uh, voor, voor het milieu, de, ook, de hygiëne. Ja. En ja. technisch is dus het veel beter. Ik ben blij dat ik met gelijk gestemd... We nu hier ja, aan deze Ger? tafel zitten. Ik weet niet wat Schair doet. Ook. Je hebt het ook zitten plas. Ja. ja, kijk, dus oh, ik, dus ja. dan kijk, zijn even, we het dan, ja, dan blijft alleen Dorje nog over. De vraag die is, die staan, is of ja. die het ook staan of zit ja. en doet het. Wat erg, wat erg. Nee, maar ik vind het waarom ze staan. Maar nu we het daar toch over hebben, want om nog even op het Portugees terug te komen. Ja, dus, ja de de wat in ieder onmiddellijk opvalt... is dat er overal in Portugal... zeer schone openbare toiletten te vinden zijn. Daar kan Nederland nog een puntje aan. Je bedoelt bij Onda aan de buurt? Bij Onda. Ja, ja, ja. www.ollahonda.nl.com Ja, dat snap ik even mijn gevoort, ja. is fantastisch. OllahondaEritrea.com, jongen. Zeg het maar even. Over nu toch over toiletten hebben. Dan gaan we toch even door. 21% van de dames, let wel, daar is aan... Die praat als ze naar het toilet gaan. Hoe oh, is dat zo? Kijk, mannen, mannen uh, uh, plassen of uh, kakken met de deur open. Dat is natuurlijk nutteloos ook. Maar dat doen wij dan met de deur open vaak. Nou, kakken vind nou, ik, ik met de deur nee. open vind ik nee. nou niet echt een punt. Nee, ik, ik, nee. ik ook niet. Ik zeg niet wat ik het <laughs> doe. Ik zeg iets algemeenheid. Ja? Oh, generaal. Ja. Ja. Maar de dames, dus heel mannen, plassen met de deur open. Vrouwen die lullen maar door. Er is een onderzoek geweest... Door schoonmaakmiddelen. Zonder dat ik daar de naam voor noem, glorie. Ja. 57% van de vrouwen die lult maar door. En 14% van de mannen. Maar ja, mannen maken dan wel wat vaker de bril schoon. Met een vrouw gaan er boven hangen. Oh, ja. Mannen maken met een wc-papiertje maken de bril even een kleine... Ja. Schoon maar en gaan dan de, de, de, vrouwen, he, hangen de vrouwen, dat, vrouwen hangen erboven. Dat is dan toch opmerkelijk wat jij hier zegt. Dat uh, heren zomaar de bril afnemen. In dat, dat, heb ik het niet over jouw bril en ook niet over de Franse bril. Maar ik heb het over gewoon de bril. Uh, ik ga niet hangen. Nee. Nee, ik ga niet hangen. Nee? Vrouwen gaan hangen. Okay. Dan ik ook wel een andere, nog even, om het even af te blussen, er was een, een, een, een, een, een, een bollenfabrikant in Hillegom en die had daar mm. van, van die oude toiletten van die, die ze in Frankrijk hebben, dat je erop moet gaan staan. Ja, Twee uh, van die ja. voeten. Ach, maar mm. er waren van die deurtjes tot de half en er kwamen van die Poolse mannen en die, die wisten niet hoe het werkt. En die gingen met een reed boven dat ding zitten. Ja. Dan zag je al die voetjes eronder ja. komen. Ja. Die gingen Dat onderdoor komen. Dat is ook wel, ja, je ja. moet even weten. Ja. hè. gat ja. in de grond. Weer maar in India. Kun ja, en het is in, uh, in uh, Zandvoort ook gebeurd, heb ik begrepen. Hij was toen de tijd uh, autodealer hier in Zandvoort. Die gingen van promotie naar Zuid-Frankrijk... met pers en alles erbij en zo voor een nieuw koetsje. Maar die moesten onderweg, pak één aan... ook even een kleine pitstop maken. Dus ook het uh, ver, uh, ver, Gat stappenverhaal. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk voor uh, onze Hollanders... wel even een kunst ook om... Uh, om dat goed te doen. Ja. Hij vond het op zich wel al vreemd... toen hij de lading had geplaatst... dat hij niets hoorde vallen. Oh, Hij dacht, nou ja, het zal. <lacht> dus uh, even een kleine adi broek omhoog... Ah. <lacht> was dus naadloos in de onderbroek gekomen. Met de woorden van Stuit spreken vermoeiende bruine mat is de broek. Dat is niet fijn. Dat is niet fijn, nee. Daarna moet je er even zes uur in de auto naar de volgende bestemming. Precies. ja. Niet fijn. Maar over die pitstop gesproken, dat deed hij zeker in 2,9 seconden of niet? Zo snel. Maar ik denk dat het langer heeft geduurd. Stel me zo voor, die toch zich van zijn bevelde ondergoed moest ontdoen... Om vervolgens de reis voor te zetten. met de bips in het Terlenka. In ook het lekker. Katoende, van van, van, ja. van Zo'n polyester, zo polyesterbroek die al lekker begint te spuren. Ja, waar de KLM-uniformen ook vroeger waren. Oh, Als winters ja. te koud, zomers te heet. Heel ja. apart. Ja. Uh, maar die werden wel ontworpen door op Molenaartje of door uh, toch? Ja, hè, dat hè, dan weer wel. Sanford ja. uh, ontwerper, hè? Ja. Frans Molenaar. Ja, ze ja, ja, zand ja. de ja. Ik weet alleen niet van welke Molenaar. Uh, niet één van Stijfsel, want uh, dat ben ik. Want ik, uh, mijn moeder was een Molenaar, dus... Uh, Stijfsel. Ja. U bent er geen van Prumper? Ook. Dat is te koop, ik Dubbele naam: zieke, zieke. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik, heet, ik ben gewoon een Zandvoortse adelvriend. Uh, dus. Uh, <laughs> dus uh, <laughs> dat je nog met ons praat. Bij, uh. En daarom ben ik ook lopend. Ja. Dat uh, uh, zijn ja. snoepers ja, die hebben gewoon niks. Ja. <laughs> Goed. Hey, als je nou ja. veel geld zou hebben. Hè? Ja, wat? Zij vond ik bizar. Stel een, een, een stel in Noord-Ierland die heeft de, de, de, de bingo gewonnen, 126 miljoen euro. Ben dat, dat is niet Nee. Die hebben de helft weggegeven. Dat, ja, vind, ja, dat vind ik vind wel van nou, ik, ik wil best veel ja. delen, moet je mij altijd alles hebben. Ja. Maar dus om de helft van 660, 160 miljoen weg te geven aan goede doelen en familievrienden en mensen die het moeilijk hebben, het is de grootste weggevenactie in de geschiedenis van de Loterij. Ooit. Ja, nou je, nee, ja, luister, als, je, ja, 60 miljoen, als je 60 miljoen overhoudt, toch? Dan kun je nog steeds naar de SP. Daarom, door. ik zou dat en, ook uh, doen. Denk ik een beetje boodschappen doen, kan ook ja, nog. Ik zou dat ook doen. De helft? Ja hoor. Nou, 126 miljoen, Tino. Ja, maar volgens mij, hoe meer je hebt, de mensen die ik ken die veel hebben. Die worden steeds hebberger, heb ik ja. het idee. Ik, ik, Gerber ik begint meteen te knikken. Je uh, kent er ook een paar ja. die zetten zijn de om het uit te geven. Nou, laat ik het anders zeggen. Ik, ik, ik ben uh, iemand met een laag inkomen. Maar als ik dan een meevaller heb, ben ik wel happy. Maar dan ja. let ik wel op wat ik dan, uh, dat ik het uitgeef, want ik ga niet zomaar uh, blind uh, dingen uitlopen uh, geven. Zo werkt ja. het bij uh, mij nou ook weer okay. niet. Maar ik, ik zou het ook niet aan Jan en alle mannen geven, daar zorgvuldig mee omgaan. Maar Frank, even nee. serieus, ik heb vroeger heel veel gecollecteerd langs de deur, toen ik het nog kon gewoon met zijn bak, weet ja. je wel, uh, en het is voor allerlei goede doelen getrut. Vertel me, geloof me nou, in uh, volksbuurtjes nou haalde ik meer geld op ja. dan, op, ja. dan oprijlaan met grind. Ja, ja, want die gaven niks. Ik heb al gegeven, nee, wordt automatisch afgeschreven. Ja. Als je weinig hebt, ja. kun je heel goed delen. Dat is ja, mijn ervaring, hè? Ja, nee, maar dat klopt. Dus jullie ah, krijgen van mij helemaal niks. Nee, <laughs> ja. Nou, Tino, dat is niet allemaal waar. Maar goed, uh, dat ga uh, ik ook buiten het uitzending uitleggen. uitleggen dus. nee, maar ik weet het al van sommige schooltjes in aardenhout hout. Ja. Dat is precies wat Tino uh, beschrijft. Hm. Daar uh, waren de ouders ook te gierig om uh, te doneren... voor een, een holiday of een kinderpartijtje of weet oh, wat ja, dat ja. moest gebeuren. Te krenterig voor woorden. Ja, maar aan de andere kant kan ik toch ook wel iets anders zeggen over... maar dit is niet Aardhout, is benveld er zijn gewoon een aantal uh, dames uh, geweest... die vonden het uh, mooi om een kruidenveldje ja, oh, ja, aan ja, te leggen. Dus, en dat door. vind ik toch wel iets bijzonders. Als, uh, ik bedoel, kijk, ze zeggen ook, het is niet alleen voor ons... maar ook voor die mensen die dus achter uh, de bodaan... Uh, ja. Net hebben ze nietjes met uh, ja. hoogte hebben ze dat uh, gedaan. Dus. Ja, de wereld staat in brand, iedereen gaat fietsen, we hebben de voetenbank geen eten, maar dat is wel goed dat we een kruidentuin hebben toch? Ja, ja, dat wel. <laughs> Peterseliën is gewoon ja, toch, te halen. Peterseliën dus, is toch uh, het eerste <laughs> leven is heel essentieel. Ja, dus ja. een slechte <laughs> cynische grap, sorry. <laughs> Buskruittuin hebben ze in. Elk initiatief is goed met verweerhouden. Ja. Ja, nou ja, goed. Ik, ik zeg het alleen maar. Ja, uh... Ik ben het heel erg met je eens. Oké. Okay. <laughs> nou, muziek, zang en dans. Ja, ja, ja. Uh, heb, je, heb je nog wat, Germont? Ja, hij uh, hey, is de Basskort League. Want uh, ik ben mijn USB-stick uh, verloren onderweg. Dus uh, ja, uh, ik heb ik niks. Uh, Staan daar ook al je privéfilmpjes op? <laughs> nee, nee, nee. nee oh. Alleen maar muziek. Vraag het dus, maar even dus, ineens, is even jammer, dan. hè? Dus uh, die, iemand die het vindt. Mag het aan mij rijden? Ah, Altijd is leuk. dit de origineel of de uh, cover? Ik Walking weet het niet. Maakt mij de nummer uit. <laughs> ja, ik cicheer. Kijk, ik heb die koffer. Touchdown in the land of the Delta Blues in the middle of the. nog even prolekeerd door te praten. Ik, ik zet hem dan open. Ja, goed. ja, dat maakt toch allemaal niet uit, joh. Ja. Waarom denk je nou dat het programma de kan toch wel Ja, het, het raakt een kandelval eigenlijk. Het raakt in kammerval. dit. Ho ho ho, ja. ho, ho, ho, ho, ho, Wat ho? Wat nou, ho? Het volgende onderwerp gaat natuurlijk wel ergens over, hè? Oh, is dat zo? Ja, maar het is bijna elf uur, hè? Ja, maakt niet uit, we hebben krijg, nog uh, twee kees, minuten. Dus kees, oh, dan dus, uh, oh, doen we direct de kijktips. Ik heb wel goede kijktips. Oh, kees Kwakskrijg, ah, Kees ah, Kwakskrijg ja, nog. Komt, Kees, komt... Kees, komt. Karin, komt je ook nog? Karin niet. Nee, nee Karin. Karin, Karin heeft een klein beetje buikloop. Heb ik ook gehoord, ja. ja. Ja, het is heel vervelend. Mm. Ja, ik heb haar gebeld en ze zegt... nou, liever niet. Ze is, even, ze is even onder de pannen nu. Ze is even onder de pannen, ja. ja. Mm. En Karin Kwats, Kwaks, nou ja, je kent haar. Ja, weet ik weet hoe ze ja. is. Ja. Ja. En... Uh, ja, dat heb je dan. Dus Kees er zijn neemt... een paar dingen die ze niet eet. Kees neemt het allemaal over. Een molsjoetart, die neemt ze niet, eet... denk ik. Nee, <laughs> en geen kipfilet. Hé, een Ik heb al een nieuw... nieuw puntje gekregen. Oh, wat dan? Molsjoetart. Oh. Ik denk, ik pik hem gewoon in. hoef ik niet meer te lunchen straks. <kluis> ja, ja, dat is wel een voordeel natuurlijk. Gaat winnen Maar straks moet jij natuurlijk wel een extra rondje op die fietsrijden van je... Denk ik. Met maar, de calorietjes maar, erin maar Ger, denk ik die, Overigens is even serieus. Mm -hmm. uh, nee, de, valt wel oh, mee. over zegt Ger. Ger heeft natuurlijk best een jong gezicht. Nou. Ja. Voor iemand van 83. <laughs> <laughs> nee, maar, nee, maar Ger heeft best een Och, jong gezicht. Ja. Maar dat komt natuurlijk omdat hij best wel petit is. Ik ben groot mm -hmm. en dik en ik word snel ouder. Ja. Uh, maar... Ja. hij werd geschat. Dat is serieus hè? Ja. Hij werd met een mondkapje om. Was die bij, waar was hij bij de tanden? Op... Ik was nee, bij de oogarts. Bij de oogarts. Hm? Ja, die had natuurlijk ook, dan... ook gewoon een bril nodig waarschijnlijk. Ja, natuurlijk. <laughs> maar die dacht dat hij een verkeerde patiënt had. Ja. Dus die, die, die, die, ik zit daar en hij zegt uh, Wie bent u dan? Ik zeg: uh, Loogman. En hij uh, zegt wat, wat, uh, wat is je geboortedatum? <laughs> ik zeg: Nee, of uh, geboortejaar. Ik zeg: Nou, 1954. <laughs> dat kan bijna niet. En, uh, dus die man was helemaal in de war dacht dat hij een verkeerde patiënt had. Ja, omdat hij gewoon een jong kopje heeft. Met een mondkapje om, hè? dat ja, zegt wel de helft. Ja, dat zegt de helft, ja. Dat is waar. Maar ja, dat is lekker. Hè? Maar dat is dus een, Toch tien een jaar ja. in de kering. Ja, ben je een jaar na de watersnoodram geboren. Ja, mijn broer heeft, uh, die is bijna verdronken. Want mijn ouders hebben in de watersnood gezeten. Die woonden in Stellendam, oh. in het uh, laatste noord uh, Zuid-Hollandse eiland. Ja. Uh, Gevers-loco-burgemeester, geverslokal uh, Gevers-loco-burgemeester. Oh, en onderwijzer. En, uh, en die, heeft, uh, ja, die heeft wel heel veel kinderen moeten, moeten identificeren. Uh, Jezus. Dus het is heel erg geweest. Ik, en daar is hij later ook uh, is hij bij, uh, bij Bernard en uh, Juliana geweest. Daar hebben we nog een foto van. Dat hij daar uh, in de tuin van de Soesdijk staat. En dan heeft hij een soort van uh, uh, uh, heldendaad uh, ding gekregen. Ja, we zijn er hoor. Oh, we zijn er. Ja. Dit is het uh, klokje naar het nieuwe stoel. Ach, wat een heerlijke mondvlog. Bon, Mooi hè. Oh, en mijn vriend vrouwes heeft... en dus bij de kerst. Allemaal jo, alleen maar leuke dingen voor je.